8 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A15 bij Andelst in de Betuwe zijn elf mensen gewond geraakt. Eén gewonde is er erg slecht aan toe, zegt de brandweer. Vier anderen zijn zwaar gewond, zes mensen hebben lichte verwondingen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Vier auto's waren betrokken bij het ongeluk dat om drie uur vannacht gebeurde. Achter een van de auto's zat een aanhanger met een boot, een jacht en een kano belanden op de weg. Eén slachtoffer is door de botsing uit zijn auto geslingerd. De brandweer heeft vier gewonden die bekneld zaten uit hun wagen bevrijd. Volgens de brandweer zijn onder de slachtoffers een paar denen. De A15 is richting Rotterdam tot zeker negen uur afgesloten... tussen het knooppunt Valburg en de afrit Dodewaard. China heeft extra militairen gestuurd naar Xinjiang. In de hoofdstad Urumqi reden tientallen panzerwagens en vrachtwagens... met troepen door de straten. Een groot deel van het centrum was afgesloten.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 De Britse krant The Guardian heeft een artikel ingetrokken... waarin werd gemeld dat Nederland met de Verenigde Staten afspraken heeft gemaakt... over het verzamelen van privacygevoelige informatie. Het artikel verscheen gisteravond op de website van de krant... en werd door veel media overgenomen. Na enkele uren werd het bericht ingetrokken. Volgens de krant is dat gebeurd in afwachting van de uitkomst van een onderzoek. Meer details geeft de krant niet. Het artikel was gebaseerd op een interview... met een oud-medewerker van de inlichtingendienst NSE die zegt dat meerdere Europese landen geheime afspraken met de VS hebben gemaakt. Op basis daarvan zouden de Europese landen verplicht zijn... om informatie over telefoon- en internetgegevens aan de VS af te staan. In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben zich op het Tahrirplein opnieuw tienduizenden mensen verzameld. Ze demonstreren tegen president Morsi, die dit weekend een jaar aan de macht is protest is een opwarmertje voor de massabetoging die voor later vandaag gepland staat. En waarin naar verwachting honderdduizenden Egyptenaren het aftreden zullen eisen van Morsi. Er wordt rekening gehouden met nieuw geweld. De afgelopen dagen was het bij de betogingen tegen Morsi ook al onrustig. Verscheidene mensen kwamen om het leven, onder wie een Amerikaan. Ook raakten honderden mensen gewond. Het leger zegt dat het optreedt als de protesten weer ontaarden in gewelddadigheden. Maar voegt eraan toe dat het de wil van het volk zal respecteren.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 Dan nog het weerwolkenvelden en misschien wat motregen. In de loop van de dag gaat het vanuit het zuidwesten geregelde zon schijnen. In het oosten blijft een lokale bui ook vanmiddag nog mogelijk. Bij niet al te veel wind wordt het 18 tot 22 graden. Morgen verandert er niet veel. Dinsdag blijft het overal droog. Dit was het NOS Journaal. AWB en verkeersinformatie, de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... is tussen knooppunt Valburg en Dodewaard nog altijd afgesloten na een ongeluk.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 Hedenmorgen neem ik u gaarne mee op een vaarttocht over het nadermeer. Dit is het beroemdste merenmoeras van ons land en van heel West-Europa. Want er leven diersoorten die je haast nergens elders in deze streken aantreft. Bovendien, al onze andere plassen en meren worden met de tijd wel gedempt of drooggemalen, maar het nadermeer is bestemd om in lengte van dagen nat te blijven. Ja, <laughs> bravo. En zo luidt Reinier Sijpkens. die met zijn uh, muziekboot uh, zijn eigen versie van de Vroege Vogels tune speelde deze jubileumuitzending in. Vroege Vogels is deze week 35 jaar en dat vieren we vanaf het oudste natuurmonument van Nederland, het Naardenmeer. Ik, ik, ik dobber hier in een, in een praam of in een flat. Kapitein, hoe heet deze boot? Wat is dit? Een praam? Ark. Een, een ark? De ark. De ark. Ik, ik dobber hier in een ark op het, uh, op het Grote Meer. Niet ver van de Aalschofferkolonie ligt hier een stukje verderop. En op deze schuit zitten meerdere gasten klaar. De rest zit iets verderop aan de rand van het Naardenmeer waar ook Janine zit... Janine, uh, ja, we zien je... Zie kan je me zien zwaaien? Ik zie je zwaaien, jazeker. zeker. <laughs> op de muggenbult. Ja, er zit toch zeker een meter of drie, vierhonderd uh, tussen. Nou ja, iets overdreven. Ja, ik zit hier uh, op de zogenoemde muggenbult. Dus het uh, beeldje aan de rand van het Nadermeer, En Met een hele kluit publiek, die we ook horen, toch? Ja, kijk, ja. <applaus> Een man of tweeduizend zijn het. <laughs> en uh, we hebben besloten, ook al is het een jubileum... om ja, niet uh, twee uur lang terug te blikken, hoogtepunten. Hoe geweldig waren wij wel allemaal niet de afgelopen 35 jaar. Maar we gaan heel zen alleen maar kijken naar het hier en nu. En het hier en nu is in dit geval in en op het water van het nadermeer. Ja, En op het water hier uh, naast mij drijft Renier Seipkens... met zijn uh, ja, muziekbootwaterorgel. Renier, hoe, hoe moet ik het noemen? Dit is nou een, een muziekboot, klopt. Ja. En wat heb, wat heb je hier allemaal op staan? Hier staat een draaiorgel, eigenlijk een klein kerkorgeltje op. Met twee trompetten, een schelp en twee vingers waarop ik vogeltjes ga kunstfluiten. Ja, en jij uh, bent wa watermuzikant, um, dus jij mocht vandaag niet, uh, niet ontbreken. Heb je al eens eerder gespeeld hier op Naar de meer? Nee, het is echt een première en zo voelt het ook. Ja. Nou heb je al heel veel bijzondere locaties. Je speelt over de hele wereld. Uh, Shanghai, New York. Uh, goed publiek overal. Iedereen is uh, enthousiast als jij langskomt. Ja, en hier is het heel erg intiem. Dus, uh, en heel vroeg. Dus... Ja. Um, je speelde net onze vroege vogeltjoen, Vivaldi. Wat heb je daarvoor ingezet? Uh, daar heb ik een speciaal boek voor gemaakt. Er zijn allemaal gaatjes en daar kwam Vivaldi gelukkig uit. <laughs> ja, gelukkig. <laughs> en dat ding, ga je dat straks ook nog gebruiken? Die, uh, ja, die schelp is eigenlijk om jullie jubileum uh, te, uh, in te luiden, oh. in te blazen. Dus ja. hier komt hij. Prachtig. En wat is dat? Wat heb je in je hand? Dit is een schelp uh, en daarmee is dat is een van de meest verdragende geluiden. Niet hard, maar wel. De, je hoorde ook de drie echo's hè? Ja. ja, ja. Um, nu ga je, we gaan je meerdere keren horen dit, uh, dit uur. Um, wat ga je nu voor ons spelen? Uh, dit is de meest bijzondere vogel van ons land, is van Jacob van Eyck de nachtegaal. Jacob van Eyck is eigenlijk onze Mozart, die over de hele wereld nog steeds het meest gespeeld wordt uh, door allerlei kinderen, door allerlei blokfluitisten. Jacob van Eyck de nachtegaal. Nou, dat ga je spelen terwijl jij je weer gaat verplaatsen van onze boot richting de muggenbult, hè? Geweldig. Nou, ga je gang. Dan ga je hier. <klaar> Thank <laughs> you. Uit koers, als ik zo uh, kijk, hier vanuit de muggenvuld. <laughs> hij moet onze kant op, maar ja, Rainier hoort mij natuurlijk niet, maar hij gaat niet de goede kant op. Het is heel mooi om te zien. Het is echt een heel klein muzikaal notendopje van onze feestmuzikant Rainier, en ik hoop dat hij zo wel deze kant op. Het is natuurlijk ook lastig en spelen en de juiste kant op varen tegelijk. Ik uh, vier het jubileum hier aan de wal met een kleine, ja, zo'n kleine honderd man uh, publiek. En uh, dat het nog een beetje fris is, dat vindt niemand erg, want het is echt. Een super mooie plek om te zitten. Het is heel sfeervol. Ik moet wel oppassen dat mijn draaiboek niet wegwaait. Dat gebeurt net al bijna. En ik zit hier met Grades Lemmer, beheerder van dit unieke gebied. En uh, uh, Grades, je hebt een deel van je Nadermeer-museum voor ons meegenomen. Oh. Ja. ja. Want jij hebt een, uh, je hebt een zoekopdracht op Marktplaats. Hè? Zodra er iets op Marktplaats wordt aangeboden wat met het Nadermeer te maken heeft. Ja, dan ben ik de eerste die het uh, kan zien. Dan bied jij ongelimiteerd? <lacht> of, uh... Dat hangt er vanaf. <lacht> ja, maar wat, is, wat heb je al zo al aangeschaft dan op Marktplaats? Uh bijzondere kaarten van het Naar Meer die we niet kenden. Uh, soms dingen die je eigenlijk wel kent, maar die je vergeten bent. Bijvoorbeeld die filmrolletjes die uh, vroeger op school gebruikt werden... in die mm -hmm. oude projectoren. We zitten met... hier niet alleen ja, pal het aan time. het Naar de Meer... maar we zitten ook pal aan het spoor. Dan weet u dat vast. Hoe vaak komt er hier een trein ja. langs? Uh, nou, op werkdagen iedere drie minuten. Maar oh. het is nu zondagochtend, oh, dan mag het iets rustiger zijn. Leuk. We gaan verder. Een kaart. Ja, een kaart. En dat zijn een soort filmrolletjes met zwart-wit dia's van het Naardenmeer. Ja. Die zitten in van die gele plastic ronde doosjes. Nou, sommige mensen zullen zich dat herinneren. Ik was het vergeten, maar toen ik ze zag, toen herinnerde ik me weer. Die, die ben, ik, ben ik daar ook tegengekomen. Ja, boekjes met kaarten, een kaartspel. Uh, er is best veel van. Wat dingen het meegenomen? Het, uh... he? Wat heb je hier ja, een... Die komen niet van het uh, internet, maar die komen eigenlijk uh, vanaf uh, ik mag wel zeggen de Muggenbult. Maar de Muggenbult is vrij nieuw. Die is een paar jaar geleden pas hier uh, neergelegd. Ja, die lagen niet uh, tijdens uh, Jacques Petijs. Nee, nee. En dit zand komt uh, van de Hoorlanden bij Stadzicht. Ja, ik, oh, ik had het uh, net over mijn draaiboek die wegwaaide, maar mijn muzieklijst <laughs> waait nu weg. Ik weet niet of iemand even kan rennen om een muzieklijst te, te redden. Zou je verder praten? Ja, ja ik, het zit even er wat... nog, ik zit er nog. Je hebt een soort van... Uh, ja, het ziet er een beetje uit als een, als een soort metaal... Ja, wat is het? Een stenen ja. kommetje? Nou, dit is een, uh, een deel van een scherf van een kanonskogel uit de Spaanse tijd. Dus ah. deze die kan tussen 1550 en 1650 zo zijn. Dan kun je zien dat die hol is. Uh, we hebben ook massieve kogels. Die zijn uh, vaak van later. Maar die zijn hier gevonden? Die zijn hier gevonden in ditzelfde zand. Terwijl het op de hooilanden, uh, waar nu de hooilanden zijn... En uh, dat zand is er ook eind 17e eeuw trouwens daar pas neergelegd. Want dat zand kwam uit de omgeving. En de toenmalige eigenaar die was bezig om daar een buiten aan te leggen. Mm -hmm. En uh, toen is dat zand daar dus gekomen. Wij hebben het weer weggehaald. Nu ligt het voor een deel hier in de Muggenbult. Een hele geschiedenis. Ja, dat is natuurlijk wel een omgeving waarin je nog wel eens wat kunt vinden. En, de, en, die, en dat kruikje wat je daar ja. hebt staan? Ja, dit is een waterkruik. Maar toen we die gevonden hebben hier, toen zat die nog uh, vol met urine. Uh, ja. <laughs> okay. ja, die werd namelijk gebruikt voor het uh, wassen en verven van wol. Uh, van Daar kon je geld voor krijgen. En de, de, de kruik is nog helemaal gaaf. Hè? Hij is, uh... Maar hoezo zat hij vol met urine? Ja, dat is waarschijnlijk van iemand die, uh, die urine daarin opgespaard had... met de bedoeling om het in te leveren, maar hij is die kruik verloren of vergeten. Okay. Uh, dat hebben wij hem jaren later gevonden. Is er nog iets waar je, waar je heel hard op speurt, op Mark? Waarvan je hoopt dat het nog een keer wordt aangeboden? Uh, alleen nog dingen waarvan ik het bestaan niet weet. Want verder. Uh... verder. Ja, hebben we hebben wel een beeld. We hebben de, de bekende wandplaat, Die heb je dan in de vorm van een rol. En je hebt de, de bijplaat van het Naar de Meer. Uh, je hebt het Naar de Meer album natuurlijk. Heel ja. belangrijk. Hebben we al, uh... Ja, want wij hebben hier ook inderdaad een beroemd museumstuk liggen: het Verkade-album. Met Naar de Meer album ja. van, van Jacques Paytheijs. Dat in 1912 verscheen. Um, het is heel bijzonder want deze is nog helemaal gaaf en uh, inclusief plaatjes en we gaan hem weggeven. Uh, aan een luisteraar. Iemand die ons uh, via de mail of uh, uh, via, de, via Twitter of Facebook de leukste en origineelste felicitatie stuurt. Dus meer informatie kunt u ook op onze website vinden. Maar u kunt dus kans maken op dit unieke album van uh, ja, Jacques Petijsen. Thijssen. Uh, nou, zometeen gaan we allemaal nog spannende dingen doen hier in het Nade Meer. We gaan onder andere de waterkwaliteit testen. Ben ik heel erg benieuwd naar. Jij vast ook. Maar daar heb je denk ik wel een goed gevoel uh, bij. En uh, we praten zometeen nog uh, ook zeker met jou verder graag. Dus dankjewel. Dus even zien, ik zie uh, Reinier, nou, is deze we... kant opgekomen. Maar menno, je bent ja, een stukje ik, verder. Ik, ik breek weer in vanaf het water. Uh, jullie hebben het over de waterkwaliteit. Nou, laten we gelijk maar overgaan naar die waterkwaliteit. Uh, het Nadermeer is een van de meest heldere uh, zoete wateren van Nederland. Op sommige plekken kan je onder water wel tien meter ver kijken. Dat is, dat is bijzonder, maar de vraag is... wat zegt dat over de waterkwaliteit? Uh, aan boord bioloog Detmer van der Waal... van het Nederlands Instituut voor Ecologie... en Louise Vet, directeur van het uh, NIO. Goedemorgen allebei hier op de boot. De wind steekt een beetje op, maar we houden het wel. Hè. Uh, Detmer, wat, wat valt je nou zo op het eerste gezicht op... aan dit uh, Naar der Meer water? Uh, dat, ja, het is heel mooi. Uh, vrij helder water nog. We hebben net al even gekeken. We kunnen uh, de bodem net zien. Dus dit, we zitten nu nog niet in het gebied waar heel veel waterplanten uh, zitten. Maar, maar daar, je hebt gekeken zeg je. Heb je dan je ja, kop onder water gestoken? We hebben, nee, we hebben een, uh, een seggieschijf. Dat is een hele oude methode om doorzicht te meten. Dus er zitten zwarte en witte vakjes op. En die steek je in het water totdat... ...je de zwarte pakjes niet meer van het witte kan onderscheiden of andersom. En jouw collega houdt dat nu uh, onder water? Nee, mijn collega die heeft nu... Ja, we zijn verder gegaan met technologie natuurlijk... ...en die heeft nu elektrodes om pH te meten. Dat is een, uh, voor de zuurtegraad. Dat is een van de waterkwaliteitsmetingen uh, die we vaak doen. En uh, zuurstofbepaling. Want zuurstof is natuurlijk essentieel voor uh, ja, al het leven in het water natuurlijk. Ja. Um, je collega is nu bezig, dus die neemt nu dat monster, uh, begrijp ik. Nou, dan willen we direct even de... Daar, of heb je gelijk al een uitslag? Ja, dat gaat heel snel. We kunnen het al aflezen. Dus de pH is uh, nou 8,7, voor hen die dat wat zegt. Het is wat hoog, dus um, het is hier niet heel erg helder water. Dus wat ik al zei, er zitten niet heel veel waterplanten. Er zitten wat algen in en heel vaak gaat dat gepaard met dat de pH wat omhoog gaat. Dus zo rond de 8 zou, zou, hier, zou ik hier eerder verwachten. En uh, het is dus iets hoger. Maar verder wel oké okay nog. Het kan ook tot 9 of 10 zelfs oplopen. In sommige meren, als je een algebloei hebt, zoals in blauwe algen, kan het soms tot 11 gaan. Nou, dat is echt heel hoog. Ja. En is dan de zuurgraad het gevolg van die uh, algenaanwezigheid? Ja, onder andere. Dus de zuurgraad uh, wordt, wordt uh, ja, bepaald door bijvoorbeeld CO2, uh, hoeveel koolstof in het water. En uh, algen nemen dat CO2 op. Dus hoe meer kol, uh, CO2 in het water zit, dat is een soort koolzuur, dus dat maakt het wat zuurder. Maar als algen CO2 opnemen, dan wordt het minder zuur en dan gaat de pH omhoog. Dus een hogere pH-waarde betekent een lagere zuurgraad. Ja. Dus het is aardig hoog, niet extreem hoog en uh, je, je maakt je geen zorgen over het de meer. Nou, dat kan ik hier aan de hand hiervan nog niet zeggen. Uiteraard moeten we wel meerdere bepalingen doen. We kunnen ook nog monsters meenemen naar het laboratorium... om ja, ja. echt uh, voedingsstoffen te bepalen. En we kunnen straks eens dus, uh, de algen gaan bekijken... want die vertellen ook iets over de waterkwaliteit. Ja, je hebt nog een, micro, ja, je hebt nog een microscoop bij. Je gaat zo even een waterdruppel uh, eronder leggen. Ja. Uh, Louise, directeur van het NIO. Um, ho hoe is nou in de loop der... Nou, laten we eens een, een, behoorlijk... een tijdspannen nemen. De, de, de, de afgelopen tientallen jaren met de waterkwaliteit in Nederland gegaan. Nou, ik denk dat die waterkwaliteit behoorlijk omhoog is gegaan. Uh, We hebben natuurlijk in de 70e jaren uh, eigenlijk het, het probleem van de fosfatering uh, gezien. Dus fosfaat in onze wasmiddelen en dergelijke. Dat kwam volop in onze, in onze meren. En dat gaf een enorme uitrofering. Een hele. Enorme? Ja, een, een, een vervuiling, zou ik maar even zeggen. Ja. Een verrijking, eigenlijk, met nutriënten, met voedingsstoffen. En op het moment, ja, daar, daar gaat het hele systeem op reageren. Ja. En dan, dan zien we soms hele nare, nare dingen: dat een meer, wat eerst heel helder is, met veel grote planten. Uh, veel zicht uh, waar, waar grote uh, nou ja, zeggen roofvissen in kunnen leven die tussen de planten schuilen. Dat die algenbloeien gaat dan beginnen. Die algen die vinden al die nutriënt, al die, al die voedingsstoffen nemen ze op en dan halen ze het licht weg. En dan zie je dat het soms het systeem in één klap kan kantelen. Dan is er geen licht voor de grote planten. Dan zijn er ook geen roofvissen, die halen ook de kleinere vissen niet weg. De kleinere vissen halen zijn dan, zal ik maar zeggen, de, degenen die uh, uiteindelijk uh, ja, ik zal de, de watervlooien uh, uh, worden minder, die eten de algen weer minder. En dus krijg je nog meer algen. Ja. Nou, Dat is eigenlijk een hele cascade, een hele opeenvolging van uh, dus dat verandering. Het is eigenlijk een vreemd systeem. Hè? Dat je, uh, je wilt eigenlijk water dat niet zo voedselrijk is. Z ja. Zodat het helder blijft en ja. iedereen elkaar een beetje kan zien... om ja. uiteindelijk elkaar op te vreten en ja, een kringloop te vormen. Maar het gekke is, als je dan voedingsstoffen gaat toevoegen... dan knalt zo'n systeem en kan omslaan. Ja. En probeer het dan nog maar eens terug te krijgen. Dat is niet zo makkelijk. Ja, want dan, want dan, kan je dan groeit het, er, dan krijg je een sloot met alleen ja, maar algen. En, ja, en, ja, maar die weg terug is dan ook niet dezelfde als de weg heen. Dus nee. je moet eigenlijk veel meer uh, voedingsstoffen eruit halen... Dan voordat ja. het systeem was omgekeerd, um, als het al kan. Het was dus ooit heel slecht. Hoe is nu? Hoe staat het ervoor als je Nederland, Nederlands water nu een, een, een rapportcijfer moet geven? Nou, <laughs> ja, dat is heel verschillend. Verschillende meren. Ik denk dat er nog steeds veel te veel voedingsstoffen zijn. Er is ook heel veel opslag nog van fosfaten, ja, met name. Dat, dat komt die erin zijn ja. gaan, die liggen op de bodem en door bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld het omroeren of wind of maar als je vrijkom. dit soort mooie natuurgebieden ja, dit, dit, dit, wat... ik vind dit een prachtig gebied ja. ik bedoel uh, ik, nou laten we straks nog maar eens even kijken ja? wat die al nou, we gaan we zijn. gaan we gaan straks nog even een druppel maar het is in onder het microscoop heerlijk om er te zijn hè? ja zeker zeker zeker nou, we blijven ook nog even die druppel daar willen we straks nog even alles over horen we gaan naar uh, een muziek luisteren uh, op de Muggenbult staat oh nee die is de muziekboot van Reinier inmiddels aangekomen Reinier Sijpens ah. Ja, dat is. Uh, voor de Goede Orde, het is een eenmans orkestje. Je zou zo denken dat het een man of vijf is uh, die je hoort. Maar het is Reinier. Hij zit, ligt hier achter met zijn bootje. Maar er uh, zit nog het een en ander aan bossage voor. Dus ik kan hem niet zien. En ik kan ook niet aan hem vragen welke uh, vogelinterpretatie dit nu was... maar misschien dat hij dat zo meteen nog uh, kan vertellen. Um, Jeanette Paramour is met Boudewijn od van Floron... in het moerassige, moerassige Trilveengebied, hier uh, vlakbij, net onder het spoor. Um, laten we eerst even luisteren wat Jack P. Thijssen daarover zegt. Waarde toehoorders Namens de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten... heet ik u van harte welkom op het Naardermeer... Mijn naam is Jak P. Thijssen, maar u kunt gewoon Jacobus zeggen. Ja, dit is... Jak uh, is natuurlijk al een tijdje uit de running. <laughs> dus uh, hij was even een beetje in de bonen. Dit hadden we al gehoord, maar we gaan nu luisteren naar het juiste fragment... over het moerassige Trilveengebied, Jak P. Thijssen. Hier liggen de medenesten vlak op het water. Op samengebrachte dode stengels van lisdodde en riet. Kleine eilandjes die met het water op en neer gaan als mijn boot voorbijvaart. Hoe de eieren daar veilig en wel blijven liggen... en er tenslotte de donzige jongen uit worden gebroed... is haast niet te begrijpen. Wel snap ik dat ze hier betrekkelijk meer beveiligd zijn... tegen Bunzings en hermelijn. Er bestaat een fabel van een vogel die in den stille zomertijd... zijn nest bouwt op de zee, wel nu... Die fabel vindt ge hier bewaarheid. Vlakbij het beruchte Spongenrad. Ja. Ja. Um, ja, ik loop hier uh, in een trilveengebied, zoals dat heet. Uh, het is hier heel drassig. Het is hier heel nat. Ja, die eenden heb ik niet gezien, maar wel heel veel riet. Naast mijn Boudewijn Odee. Uh, Boudewijn, we lopen eigenlijk op het water, hè? Ja, dit is uh, drijvende grond. Dus dat is heel bijzonder. Je voelt het ook echt helemaal wiebelen ja. als je erop staat. We zijn al een paar keer bijna weggezakt. Ja. He? <laughs> ja. En het meest spannende net door die rietkraag heen, dat was een sloot. Ja, ja dat ging bijna mis. Ja, nou, hm? als je op de pollen staat, dan, uh, dan ja. lukt het wel. En over het riet, he? ja. dat je dan omver om, omvouwt. Ja. Zo zijn we hier gekomen. Een heel drassig weilandje. Ik zie allemaal witte pluisjes. Wat is dat? Ja, dat is allemaal veenpluis. Dat is een uh, grasachtig plantje. En ja, dit is, lijkt bijna besneeuwd hier, hè? Uh, en uh, dat zijn de, de, de zaadpluisjes uh, die zich verspreiden. En dan wat paarse bloemetjes. Ja, ik heb er geen verstand van, maar jij natuurlijk wel. Ja, nee, we hebben... Uh, hier staat wat rietorgis. En uh, hier, we staan nu hier midden in de vleeskleurige orgis. Waar? Laat zien. Nou, hier deze wat, wat, wat lichte roze bloemetjes met een heel smal lipje. Vleeskleurig. Vleeskleurig. <laughs> ja, ja, zo hebben ze hem genoemd. Incarnata. Ja. Oké. Okay. En uh, we hebben net uh, ook een, st een stukje met moeras uh, gezien. Dus het is echt uh, een heel, heel bijzonder. Uh... En welk is dat? Ja, dat is, dat, is, dat is deze hier. Die bloeit, oh. nog, die bloeit nog niet. Ja. Dus die, uh, die komt er nog aan. Ja, een beetje, beetje geel-groene geel blaadjes en wat bruine frummeltjes. Ja, het wordt straks een heel mooi bloemetje hoor. Dus, uh... Ze bloeien nog niet. Nee, die bloeien nog niet. Ja, de, de soorten wisselen elkaar af. Hè? Wat ja. wel heel veel bloeit zijn, alle zeggens die hier staan. Een van de bijzondere soorten hier is ook ronde zeggen. Dat is zo'n soort die hier ook echt thuis hoort. En uh, ja, het is, is een pareltje. Hè? Uh, dus ik kan me voorstellen dat uh, Thijssen hier ook uh, enthousiast over, uh, over wordt. De merkwaardige planten groeien had hij het al over, hè? honderd jaar geleden. Ja, ja. Nee, maar maar er staan veel rode lijstsoorten hier ook, hè? Ja, nee, er staan heel veel rode lijstsoorten. Uh, eentje die moeten we nog vinden, de groenknolorgis. Dus ik Aha. hoop heel erg dat we die zo ook nog eventjes zullen zien. Ja, want die is echt zeldzaam. Ja, voor die, is, die, is, die is echt heel zeldzaam. Uh, vooral in het binnenland. En Hij komt in de laagveengebieden voor, maar alleen op nou ja, dit soort heel mooi als hoiland. En dat is ook heel moeilijk beheren, hè, op dit soort natte bodem. Op als hooiland uh, beheerde stukken. Uh -huh. ja. Dan staan we hier ook bij een. Uh... Een plantje waar wat pluizen omheen zitten. Ja, wat is dat? Die zijn helemaal verstopt en de bloemetjes ja. ook. Uh, dat is moeraskartelblad. Uh, ook een rode lijstsoort? Is ook een rode lijstsoort. En, uh, hoewel die wel tegenwoordig wel, hij komt gelukkig wel op steeds meer plekken terug. Maar dit is wel een van de, nou ja, de traditionele plekken, zeg maar. Um, en dat is een, een, een bijzondere daaraan is dat het een halfparasiet is. Dus hij, hij zuigt met zijn wortels ook uh, een paar van de andere uh, grasjes waar hij tussen staat. Daar uh, zuigt hij wat uh, van, van af. Die heeft hij nodig. Ja, die heeft hij nodig. Ja, anders ja. redt hij het niet. Ja. Het is hier prachtig stil. Hè? En ja, wat nou zo grappig is, achter ons een hele brede rietkraag. Um, ja, en dat is dus eigenlijk het meer. Maar daar zie je niks van. Nee, daar zie je vanaf hier niks van. En vanaf het meer zie je niks van, van dit, dit prachtigste hier. Dus het is een, een heel mooi verscholen uh, gebiedje. Maar het is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Hè? Dus uh, Natuurmonumenten heeft dit ook expres afgesloten. Want ja, als hier mensen doorheen gaan banjeren, dan wordt het een, uh, een puinhoop. Ja, dus bij hoge uitzondering mochten wij hier nog even komen. Ja, nee, daar ben ik ook heel blij om, want uh, we hebben veel moois gezien uh. Nou, Boudewijn, we gaan nog even op zoek naar die Groenknolorgis. Ja, ja, de Groenknolorgis. Okay. Wij gaan nog even lopen. Ja, ja door het moerasje, het Paramoor En Boudewijn Nodé, op zoek naar de Groenknolorgis. Um, ik hoop maar dat ze niet al te ver het moeras in gaan. Want dan moeten wij ook weer troepen die kant op sturen. Of een Amber Alert uit doen. Maar het gaat vast helemaal goed komen. Ook tijdens een jubileum-uitzending draait de wereld natuurlijk gewoon door. Dus we onderbreken onze uitzending even kort voor Ster en Nieuws.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 Vanaf 138 euro per maand, inclusief reparatie en onderhoud. Citroën Private Lease. Zonder investeren, zorgeloos genieten. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op citroën.nl. Citroën. Creatieve technologie. Dit is Radio 1. Bij een ongeluk op de A15 bij Andelst in de Betuwe zijn 11 mensen gewond geraakt. Onderen zijn vijf gewonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Rond drie uur ontstond er een botsing waarbij vier auto's waren betrokken. Eén van hen had een aanhanger met een boot. Onder de gewonden zijn ook vier Denen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil dat mensen met HIV eerder medicijnen krijgen tegen AIDS. De organisatie denkt dat daardoor de komende tien jaar drie miljoen levens gered kunnen worden. Recente onderzoeken lijken aan te tonen dat mensen die het virus hebben opgelopen... langer leven als ze medicijnen krijgen voor het moment dat hun immuunsysteem aangetast raakt. China heeft extra militairen gestuurd naar Xinjiang. In de hoofdstad Urumqi reden tientallen panzerwagens en vrachtwagens met troepen door de straten. In de regio kwamen afgelopen week bij twee gewelddadige incidenten minstens 35 mensen om het leven. En in de Egyptische hoofdstad Cairo hebben zich op het tagria opnieuw tienduizenden mensen verzameld. Ze demonstreren tegen president Morsi, die dit weekend een jaar aan de macht is. Later vandaag staat een massabetoging gepland... waarin naar verwachting honderdduizenden Egyptenaren het aftreden zullen eisen van Morsi. Nou, nog het weer, wolkenvelden en wat motregen, later zonnige periode. Lokaal blijft een bui mogelijk en het wordt 18 tot 22 graden.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 Waarde toeschouwers, namens de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, heet ik u van harte welkom op het Naardermeer. Mijn naam is Jack P. Thijssen, maar u kunt gewoon Jacobus zeggen. Ja, Jacques E. Thijssen is onze Leidsman vandaag. U hoort hem zeker nog een paar keer voorbij komen... in onze jubileumshow, 35 jaar vroege vogels. Uh, we zitten hier uh, bij het Nadermeer, en dat zeggen we elke week... maar nu is het ook echt bij, bij, bij het Nadermeer. We zitten er nog net niet in, op de Muggenbult, onder een partytent... met 80 man publiek. Yeah. Die uh, zult u ook nog wel een paar keer horen vanochtend. Maar wat u niet zult horen is het uh, columnistenrat, normaal wel gesproken, hè, zoiets na half negen. Voor ons was het in ieder geval meteen duidelijk... wie vanochtend de column zou gaan voordragen. Mr. vogels. ik ben benieuwd of ze mij ooit Mrs. Vroegevogels gaan noemen. Ja, moet je ik, 20 ja, jaar volhouden. Ik zie het hier in mijn tekst denk ik. Ja, de enige man die het al inderdaad twintig jaar heeft uitgehouden. Goedemorgen, Ivo de Wijs. Ja, goedemorgen. Ja. Het is geen onbekend terrein voor jou, hè, na de meer? Nou, nee, ik ken het toch niet zo vreselijk goed, hoor. Ik ben er wel geweest, maar... Uh... Uh, mijn afscheid is hier gevierd. Ja. Dus na twintig jaar vroege volgens hebben we hier rondgevaren. Maar waarom dan was... hier? Dat was neem ik aan jouw eigen keus. Nou, omdat het het oudste natuurgebied was. En ik werd zelf bijgezet bij de monumenten op dat moment <lacht> natuurlijk. Dus daarom ja. was dat een mooie keus. En het was een prachtige, warme dag. Uh, het was zo warm dat de catering vergeten was frisdrank in te slaan. Helaas. Maar <lacht> we zijn Zit er doorgekomen. Er ja, de muggen hadden een feestje. Ja, net is ja. nu ook, want ze hebben hier van een hele kleine knut hier. Ja, ja, ja, pas maar op. Ja, ja. ja, ja heel gevaarlijk. Uh, goed, tijd om aan het werk te gaan, Ivo. Uh, dames en heren, hier op de Muggenbult en uh, thuis natuurlijk aan de radio gekluisterd. De column van vanochtend door Ivo de Wijs. Uh, en de titel is... Een, hist een historische ontmoeting. Hou u vast, luisteraars. Hier komt een historische gebeurtenis in columnvorm. Koningin Beatrix en vroege vogels. Over regerende vorsten kun je beter niet uit de school klappen, dat zie je maar weer in België. Maar nu onze voormalige koningin weer prinses is geworden, durf ik u best te vertellen van onze opzienbarende ontmoeting. Toen Beatrix nog op de troon zat, bestond er een traditie die Koninginnedagconcert heette. En in het jaar 2001 was dat concert gewijd aan het Nederlandse lied... Lisbeth List, Jasperina de Jong, Herman van Veen en Boudewijn de Groot zongen Nederlandse liederen. En omdat Jasperina teksten van mijn hand zong, mocht ik erbij zijn. Het was mooi. Na afloop was er een soort receptie. Minzaam onderhield de majesteit zich met de artiesten en met de andere gasten. En de regie van het geheel was in handen van de grootmeester van het hof, Flor Kist. Een aardige en veelzijdige man. Hij was lang geleden ooit lid van het door mij zeer bewonderde Leids studentenkabaret. Deze florkist Kist die stapte op me af en zei... Ivo de Wijs, de koningin wil even met je praten. Neem je vrouw maar mee. Onmiddellijk wierpen wij onze glazen in een plantenbak... en volgden de grootmeester naar La Beatrix. De rechterkant van mijn lichaam begon plotseling hevig te schudden. Dat kwam omdat mijn vrouw Elke, die aan mijn armen hing... compleet de had gekregen. Ik herkende die zenuwachtigheid. Ik was namelijk solo al eens eerder aan de vorstin voorgesteld... en bij die gelegenheid was ik ook totaal in de wagen geraakt. Ik had geen zinnig woord kunnen uitbrengen... en in plaats daarvan een onhandig knikje gemaakt. Ik was mezelf niet. Dat mag me niet opnieuw gebeuren, dacht ik nu. En terwijl mijn echtgenote bleef trillen als een vibrator... trok ik haar mond mee in de richting van de moeder des vaderlands. Ah, meneer de Wijs, zei haar een Ik zou het graag eens met u hebben over de zondagmorgen... Uwe majesteit luistert naar vroege vogels, zei ik vereerd. Zeker, zei de koningin. En ik complimenteer u met uw gedichten. Maar wat er daarna komt, vind ik lang niet altijd even objectief. Mijn hersens draaiden op volle toer. Wat bedoelde de vorstin? En pelsnel vond ik het antwoord. De jacht. Het ging om de jacht. Vroege vogels was in die jaren buiten gewoon kritisch over de plezierjacht. En de koninklijke familie jaagde nog in die jaren, in die kroondomeinen. Deze kaas laat ik niet van mijn brood eten, dacht ik. Maar tezelfde tijd meende ik me te herinneren... dat het heel onfatsoenlijk is om een mon monarch tegen te spreken. Majesteit, zei ik, staat u mij toe, Vroege Vogels is geen objectief programma. Het is een programma met standpunten en voorkeuren. Ja, ja, zei Beatrix, dat begrijp ik wel... maar ik wou u toch even laten weten hoe ik erover denk. Op die laatste zin hoefde ik niet meer te antwoorden. Grootmeester Kist vond het hoog tijd om iemand anders aan de koningin voor te stellen. Hij gaf mij een hoffelijke beuk in mijn zij... zodat ik in hoog tempo achter een pilaar belandde... waar ik ben blijven staan tot mijn vrouw weer normaal adem kon halen. <lacht> Objectief? Nee. Objectief is vroege vogels in 35 jaar nooit geweest. Informatief, leerzaam, zeker, liefdevol. Maar als het nodig was, boos, grimmig, tegendraads, sarcastisch... Onverzettelijk en af en toe ook nog behoorlijk socialistisch en republikeins. En on top of all that, in weerwil van al het genoemde, ik kan het getuigen: ik heb het met eigen oren gehoord. ook nog eens hofleverancier. En wij wensen u daarmee van harte geluk. Even wuiven misschien. met zijn muziekboot met de zwaan van Puccini. Um, we, we zijn weer even op het Naardermeer, uh, op de boot. Um, maar niet alleen op, maar ook in het water gaan wij. Uh, ik heb hier naast mij hangen, naast de boot, hangt uh, bioloog en onderwaterfotograaf Joris van Alve. Uh, Joris, uh, um, ik vroeg het er straks aan Renier. Het was zijn eerste keer op het Naardermeer. Is het jou, jouw eerste keer in het Naardermeer of duik je hier wel vaker? Nee, nee, ik, ik zou wel willen, want uh, ik heb gehoord dat het hier echt mooi moet zijn. We gaan zo even kijken. Maar normaal mag dat niet, hè, duikers en snorkelaars? Nee. Volgens mij niet, nee. nee. Nou zeg ik wel duiken, maar het is hier maar anderhalve meter diep. Dus uh, je, je hebt geen uh, duikapparatuur bij, je. Nee, nee, ik ben gewoon aan het snorkelen. Je zou hier kunnen staan, ja. ja. En, je, en je draagt een enorm... Want je bent onderwaterfotograaf, uh, fotografeert over de hele wereld. Uh, je hebt je apparatuur bij. je. Uh, ja, ik, ik ben benieuwd of je iets gaat zien en wat je gaat zien. Dus uh, wat verwacht je? Ik ben ook heel benieuwd. Nou ja, uh, ik hoorde dus net dat het zicht hier niet zo geweldig is. Maar uh, er we zullen wel een mooie waterplanten staan en uh, misschien leven we daar wat leuke beestjes in. Dus we gaan even kijken. Ja. En je bedoelt het gezicht hier precies, want het meer is natuurlijk groot. We bevinden ons nu op het Grote meer. Je hebt allerlei verschillende locaties. Het ene stuk is wat helderder dan het andere stuk. Maar uh, nou, duik jij onder en we zien je we direct weer boven komen. Succes! Dat is goed, tot zo! Okay. Nou, daar gaat hij. Ik heb hier ook naast me nog steeds maar van het NIO. Van het maar jij hebt inmiddels een, een druppel onder de microscoop gelegd. Um, wat, wat voor dingen kun je in zo'n druppel uh, onderzoeken? Wat, wat, wat, ga je, wat ga je bekijken? Nou, wat we vooral bekijken zijn uh, de algen. Die kunnen ons veel vertellen over uh, de waterkwaliteit. Er zijn heel veel soorten algen. Dus in totaal zijn er 5, meer dan 5000 soorten op de wereld. In Nederland hebben we iets van 1500 het is veel, is veel variatie natuurlijk. En in een gemiddeld monster zitten zoiets van 50 verschillende soorten. Nou, en hier heb ik even gekeken. En na de meer staat bekend om, dat het een, de waterkwaliteit erg uh, toeneemt. En één indicatie daarvan zijn sieralgen. En die heb ik ook uh, hieronder liggen. Dus staurastrum, dat is een, een sieralg Hele mooi, het zegt het ook altijd. Ja. hebben hele mooie vormen. Wat, wat, wat voor vormen dan? Sieralgen? Ja, je, ja verschillende. Dus je hebt uh, van stervormen tot uh, ja, mooie kettingen. Ja, dat zijn... Het is moeilijk uit te leggen. Het zijn hele karakteristieke vormen, zeg ja. Maar. Ja. maar. Maar word je enthousiast over een alge? Ja, een alge. Het is vooral ook algen in het algemeen. Ja, wat er allemaal in zo'n druppel druppel water zit. Ik zei het net al, hadden we het er even over. In Loosdrecht hebben we ook wel gekeken naar een milliliter water. Dat is ongeveer een eetlepel water. Daar heb je iets van 100.000 cellen zitten erin. Algencellen, een miljoen oh. bacteriën en een, 10 mil miljaar, uh, uh, uh, uh, een miljard uh, virussen. En die doen van alles daar. Dus er gebeurt een heleboel. En uh, het ziet er heel vredig uit vaak, maar ja, dat is het niet. Het is een enorme strijd tussen al die algensoorten. Ja... En, ja. Dat is heel intrigerend. Even nog naar Louise Vet, directeur van het NIO. Louise, jij hebt, jij hebt zelf, je bent nu directeur. Je zal niet dagelijks meer in, met, je, met je hoofd boven zo'n microscoop zitten, toch? Nee, nee, dat is voor mij ook vrij lang geleden. Want dat nee. was echt tijdens mijn, mijn, mijn studietijd dat ik hydrologie en limnologie deed. Maar het is zo fascinerend als je zo'n druppel water neemt. Ik kan het natuurlijk ook iedere docent op een school aanraden. Want De schoonheid is... van een, ja. één druppel. Ja, die ogen zijn echt... Dat is een kunstwerk als je het ziet. Dat is, dat is een, een, een, een streling voor het oog. Dus, uh, maar vaak zijn ze negatief in het nieuws. Als wij over algen horen, over blauwalg en alg in het water, waardoor, daar hadden we het er straks over, waardoor je niks meer ziet. Niet leuk voor duikers, we zullen ze recht Joris horen. Maar uh, de algen hebben een, een, een negatieve uh, bijsmaak. Ja, dat is als, ze, als we bepaalde soorten de, de overhand gaan krijgen en zich dan heel erg vermenigvuldigen. En eigenlijk onderdrukken ze dan ook van alles en nog wat. En dan is het dus, wordt het heel vervelend. En die kunnen ook hele giftige stoffen maken. Dus dat is dan de, dat je je hond niet meer mag laten zwemmen. En die kan er zelfs dood aan gaan. En dat is, dat is echt heel naar. Want met klimaatverandering verwachten we ook dat dat eigenlijk nog wat erger wordt. Maar als je nou naar een schoon meer gaat en je kijkt daar in een druppel water. Dat is ook heel leuk om dat te vergelijken over de Zuid-Hollandse meren bijvoorbeeld. Dan zie je, daar zijn verschillende stikstof- of fosfaatgehalten in. En dat, er, daar, daar zie je, dat zie je aan het patroon al van die algen. En dat is gewoon een kunstwerk. Je zou er eigenlijk een behang van moeten maken. En, en wordt er nog wel eens een nieuwe alg in Nederland ontdekt? Wij in vroege vogels praten wel vaak over een nieuwe paddenstoel of een nieuwe insectensoort. Maar alg, zijn jullie blij als er een nieuwe alg wordt ontdekt? Ja, nou dat ik, moet ik eerlijk zeggen. Okay, ja. Dan moet ik naar de taxonomen toe. Dat zou ik niet weten. Nee, ja. wordt... Taxonomie is weer een heel apart vaak. Dus dat is, het is altijd interessant als er weer nieuwe soorten worden ontdekt. Maar we zitten ook heel erg met de definitie van soorten. Want er zijn ja. ook heel veel, genetisch niveau, vinden we heel veel uh, verschillen. En, en dat is eigenlijk iets waar we heel veel nu mee, mee ja. werken. Ik, ik kijk nog even of ik nou Joris... Joris is helemaal verdwenen. Waar is die? Oh, jullie zien... Oh, Ik dacht, we gaan even... Ik ga even aan Joris vragen. Joris, wat hebben we al nou gezien? Maar hij, hij drijft een meter of veertig bij ons vandaan. En hij is richting een, een rietkraag. Uh, nou, lieve luisteraars, ik weet niet of we Joris nog te pakken gaan krijgen. Oh, hij ziet ons nu. Joris, kom je straks weer deze kant op? Ja, hij gaat straks weer deze kant op komen. Even hey, kijken, wij gaan naar uh, muziek luisteren. Ja, uh, strijkkwartet Kinetiek zit bij Janine op de Muggenbult. Ja. Kwartet Kinetiek was dit. We gaan zometeen veel meer van ze horen. En niet alleen de muzieknoten, maar ook nog even gaan we kort met ze praten. Ik heb net even gespiekt op uh, de bladmuziek. En uh, als ik het verkeerd heb, moeten jullie even heel hard schudden met je hoofd. Maar als het goed is, was dit four bird Songs van uh, Vera de... Ik kan het net niet lezen. Vera van der Bie. Ah, twee van de vier bird songs waren dit. Langs het riet kruipen dikke rupsen. Een heel bekende, een dik bruin beest met lange zwarte haren. Een heel mooi dier. Die zit ook al op de grote bladeren van de waterzuring. Want hij lust eigenlijk van alles. Het is de beerrups. Over een paar weken gaat zij verpoppen. En dan komt uit die pop in juli een heel mooie vlinder tevoorschijn. Op zijn vleugels wit met grote bruine vlekken. Of bruin met een wit aderwerk terwijl de achtervleugels rood met zwart zijn. Een prachtig en gelukkig niet heel zeldzaam dier. Nou, voor vlinders is het denk ik op dit moment nog een beetje te koud. Ik zie hier mensen in het publiek ook wel een beetje bibberen... en in hun handen wrijven. Gaat het nog een beetje? Ja? Oh, gelukkig. Ja, het zijn natuurlijk ook al die natuurliefhebbers, luisteraars van Vroege Vogels... en natuurlijk ook bikkels. Die zijn wel wat gewend. Die laten zich niet kisten door een beetje kou en een beetje wind... Ja, over vlinders gesproken. Roy Kleukers is van ijs. Dat staat voor European An Invertebrate Survey. En dat gaat vaak over insecten, maar niet alleen maar insecten. Henny Radstaak staat met hem ergens hier in het gebied van het Naardenmeer. Ik kan hem niet zien, maar hebben jullie al vlinders gezien? Toch ja. nog misschien? Nee, nee geen vlinders, oh. maar Roy uh, Rupsen, waar Jak B. Thijs het over had. Dat zou nog wel kunnen, toch? Ja, Rupsen in het algemeen gaat wel lukken, denk ik. Oké. Okay. Maar de grote beer, dat zal moeilijk worden. Je hebt een instrument bij je. Het is een lab van bijna een meter bij een meter. En een paar van die stokken, wat ga je doen? Ja, een soort insectenparaplu. Die kun je gebruiken om insecten op te vangen die je uit de bomen schudt. Ik zal hem eens in elkaar zetten. Want dat is, dit is natuurlijk een paradijs eh, naar de meer voor insecten. Ja, zeker. Het is nu nog een beetje vroeg op de dag. Je ziet ook weinig insecten. Maar als je nu een beetje in de vegetatie gaat kijken... of gaat kloppen in de bomen, dan uh, kunnen we toch van alles vinden, denk ik. Kloppen nu... in de bomen? Ja. Dat is het geheim. Dat is het geheim nu. Oké, okay, gaat die, uh, die punten even daarin? Nou, dan ja. heb je mooi dan straks een mooi schermpje. Een schermpje, een touwtje eraan. En ja. Dan, ja, ja. Het is eigenlijk een soort omgekeerde vierkante paardplu. Ja. En dan gaan we naar deze, wat is ik het? naar de vlier toe en dan ga ik eens kijken wat daarin zit. Nou, daar gaat hij. Algemeen zit er niet zoveel in, maar ik ga het wel eens proberen. Kijk schudden aan die takken. Kijk, nou kijk. Bissenbedden komen eruit vallen. Hier een kevertje. Uh, even kijken. Ja, vlier die levert niet zoveel op. Hier een, een oorworm. Dat is een van mijn favoriete dieren. Oh ja, waarom? Een jonkie van de gewone worm. Ja, ze zijn verwant aan springhanen. En, en dat, dat is jouw... Dat is, jouw, is jouw eigenlijk jouw... mijn hobby, maar die, die oorwormen die horen er ook een beetje bij. Oké. Okay, dus, niet? Even Lijks. kijken, hier staat nog iets anders. Wat ik... Maar ze kunnen niet uh, dat mooie geluid maken natuurlijk. die oorwormen. Nee, die oorwormen die maken geen geluid. Dus dat hebben ze dan weer tegen. Meidoorn. En oh, ook in. nog? Want we uh, houden insecten van bepaalde vegetatie. Ja, kijk hier, dat is een parkoorworm. Dus die zie je niet zo vaak. Normaal zie je de gewone oorworm en hier is een parkoorworm. Die had ik niet verwacht hier. Dus die kunnen we weer bijschrijven. Dat is leuk. Okay. Slakjes, ja, daar zit toch wel van alles in. Wie weet ontdekken nog wel een nieuwe soort, uh, oh, Dat Roy. zou zomaar kunnen. Ja? ja? als je naar insecten kijkt, dan is die kans altijd aanwezig. Zeker als je naar wat meer obscure groepen kijkt, dan... Uh, ja, je moet wel echt specialist zijn om ze te kunnen herkennen, natuurlijk. Daar ben ik ook niet uh, voor al die groepen. Als jij nou tot tien uur met dit ding overal aan bomen en takken blijft schudden, dan wie weet. De kans is dan best aanwezig <lacht> dat je nog echt iets leuks vindt, inderdaad, uh, ja. Ja. En je bent, ja, een slakje? Een slakje. Dus, uh... Hele klein kevertjes hier, zie ik. ja heb je ook maar een paar mensen in Nederland die die echt op naam kunnen brengen. heel klein vliegje gaat hier nog. Dat is leuk. Als je goed kijkt zie je van alles bewegen. Ja, ja. Van een, echt, een wespje nou, hier. Een parasitaire wespje. Minder dan een millimeter groot. Tot, ja. tot, tot een centimeter. Hier is een spartelkevertje. Dat is ook wel grappig. En hangt het nou heel erg van de vegetatie af. Hier aan de overkant van het pad. Hier staat bijvoorbeeld een eik. Ja, ja die levert over het meer nog wat meer op. Dus dan gaan we daar eens even kijken. Maar zijn er soorten die dan juist op die eik gaan zitten en niet op die, op die meiden? Ja. ja, er zijn heel veel soorten die zijn echt afhankelijk van de, van de plant. Heel soortspecifiek. Oh ja? ja, ja. Zeker. Dus eigenlijk net als vlinders. Vlinders zoeken ook waardplanten uit? Ja, ja. maar ook bij cicaden en bij wansen en bij allerlei kevers heb je dat ook. Goed uh... aan de eiken, tak. Eens kijken hier een dikke kijk. strekspin. Strekspin. Een ja, ander spinnetje nog weer, zeker Drie, vier soorten spinnen zie ik al. Hele, hele kleine vliegjes. En die mijten hier, die je hier ziet lopen. een heel ro klein uh, rond, rood ja, bolletje. Ja, er doet ook niemand aan in Nederland. Hoe doe je? die zijn heel slecht onderzocht. Ja. Nederland is het best onderzochte, gebied op, uh, uh, onderzochte land op het gebied van flora en fauna. Maar er zijn uh, allerlei groepen die helemaal niet bekeken worden. En nu mijten is dan een van die groepen die uh, heel slecht uh, bekend is. Een uh, boomsprinchaan. Hey, kijk. Krijg je toch nog uh, je sprinchaan, hoor. Ja, ja. Die hadden Heel we ook mooi. Uh, aan het kapitool uh, vorig jaar. Oké. Okay. grappig. Uh. Heel fel lichtgroen. Ja, ja. Fantastisch. En hier nog weer een uh, parasitaire wesp. Ja. Dat is ook wel leuk. Hey, we gaan uh, ondertussen verder zoeken. Dankjewel. Ja. En hier dat sta ik op zoek. Er nog meer beesten hier in het Nadermeer. Grades Lim, de beheerder van dit gebied is nog even bij mij komen zitten. Want Grades, Jack P. Thijssen dacht dat het Nadermeer was ontstaan door turfwinning. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo, hè? Nee, dat schreef hij inderdaad. Het is een uh, verkade album. Hij is er tijdens zijn leven nog wel op teruggekomen. Uh, want uh, ja, er is hier in deze streek, dat was tot de verwarring, enorm veel turf gewonnen. En dan kreeg je allerlei plassen met legakkers. Maar het Naardenmeer is niet op die manier ontstaan. Het is uh, eigenlijk al veel ouder. Ook als je voor de middeleeuwen kijkt... dat het vooral gevormd is uh, door de rivier de Vecht. Dat ziet er nu uit als een heel uh, uh, tam stroompje. Maar ja. in die tijden uh, was dat toch allemaal veel ruiger. Ook de Maar die, de Zuiderzee die tijden, was het, waar hebben we mee. het dan over? Dan hebben we het voor de middeleeuwen. Want toen zijn de eerste dijken aangelegd. Ja, dat de waren de de de nog geen fantastische dijken. Dus er ging er ook nog wel eens wat mis. En dan spoelde de, uh, die rivier de Vecht hier gewoon door het Naar de meer. En als je op de kaart kijkt, zie je er ook een soort lussen aan... De vecht zitten die naar het Naardenmeer wijst. En dan zit er ook in die kade van het Naardenmeer... een soort uh, naar binnen geknikte inkeping. En dat is een plek waar de vecht heel vaak het Naardenmeer binnenstroomde. Dus op die manier is dan dit gebied ontstaan? Verder ontwikkeld, ja. Want ja. waarschijnlijk is het meer er al een relikt van... misschien wel uh, vanaf de laatste ijstijd. je? ja. En ook de Zuiderzee lag hier vlak voor de deur. Hè? Dus als er nog geen uh, dijken waren in die tijd... ja, dat was uh, je leven hier niet zeker in... De... Dan hadden we, hadden we hier nu niet kunnen zitten met, met uh, droge voetjes. Nee, we zijn nu met zoveel mensen dat we die dijken echt nodig hebben. Ja. Nou, het heeft natuurlijk een reden dat wij uh, als jubilerend uh, radioprogramma hier in dit gebied uh, zitten. Het oudste radioprogramma of het oudste natuurprogramma van Nederland... viert natuurlijk dan het jubileum in het oudste natuurmonument van uh, Nederland. En we zijn bijna aan het eind gekomen van het eerste uur van die uitzending... In het volgende uur, jeetje, ja, wat gaan we allemaal nog meer doen. We gaan nog meer horen van kinetiek natuurlijk. Maar we krijgen ook de groenste singer-songwriter van Nederland, Florian Wolf. We gaan de Aalscholverkolonie bezoeken. En we hebben hier natuurlijk 80 man publiek, hè? Dat zit de klappertanden. Nog twee dagen buiten Kansjes-carrousel. Elke dag nieuwe zomervakantieaanbiedingen. Vandaag...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 Toer schrijf je met OE. Groen dichterbij is een actie van IVN Oranjefonds, buurtlink.nl, SME advies en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Wandel rond bij de Nijmeegse vierdaagse, zeil Amsterdam en de nieuwjaarsduik. De leukste evenementen beleef je op hollandtour.nl. Toer schrijf je met OE. Dit is Radio 1.